Jan van der Putten met het NOS Journaal. Schiphol roept reizigers op om niet meer naar de luchthaven te komen. Door de wilde staking van KLM-bagagepersoneel is de vertrekhal te vol. De oproep om weg te blijven geldt in elk geval voor reizigers die voor drie uur vanmiddag zouden vertrekken. Schiphol spreekt van een uiterste en zeer vervelende maatregel. Volgens de luchthaven wordt er alles aan gedaan om de situatie beheersbaar te houden. De staking van KLM-personeel is inmiddels voorbij. Maar de drukte houdt aan. Het is voor Schiphol een van de drukste dagen van het jaar. In de vertrekhallen en ook buiten staan lange rijen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd. Israël sluit de grensovergang met Gaza in reactie op Palestijnse raketaanvallen. Duizenden inwoners van het gebied kunnen daardoor voor onbepaalde tijd niet naar Israël toe. De laatste dagen werden er vanuit de Gazastrook meerdere raketten afgevuurd op Israël. Gisteren kwam er een projectiel neer op Israëlisch grondgebied... maar daarbij vielen geen slachtoffers. Een andere raket kwam terecht in Palestijns gebied en verwondde twee mensen. Het is al enige weken onrustig in het land... in de periode dat het christelijk Pasen, het Joodse Pesach... en de islamitische Ramadan samenvallen. Zo waren er in Jeruzalem confrontaties bij de Al-Aqsa moskee. Alle steden in de oostelijke regio Lugansk die in Oekraïnse handen zijn worden constant gebombardeerd, zegt de gouverneur van de regio. De aanvallen worden volgens hem ook steeds zwaarder. De gouverneur zegt dat Oekraïnse strijdkrachten enkele dorpen in de regio verlaten om op andere plaatsen te hergroeperen. Nelke Noordervliet krijgt dit jaar de gouden ganseveer. Juryvoorzitter Bussemaker noemde haar in de taalstaat op NPO Radio 1... een vaandeldrager van de Nederlandse taal. Noordervliet heeft volgens de jury een grensoverschrijdende Europese blik... met speciale aandacht voor vrouwen. En het weer, veel zon, in de loop van de middag wat meer bewolking... en het is 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB... Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen naar de Vesting en knalpunt Eemnes 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ombreiden kan via Almere over de A6 en de A27. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roedervaar en Sveen en dorp 5 kilometer Viedertussen met 10 minuten oponthoud. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Dan de A9, Alkmaar richting Diemen, tussen Aalsmeer en en Honendrecht 6 kilometer verder met drie kwartier vertraging. Daar wordt een bus geborgen, twee rijstroken zijn dicht. Verkeer met bestemming Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam over de A4, A10 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM met nu. Oud Zandvoort. Voor mij. Groenboek, Kostverloren Park. Samenstelling Dikbol, Jaap Kolpa. En wat staat erin? Het Kostverloren Park is een heuvelachtige duimterrein van circa 10 hectare ten oosten van de bebouwde kom van Zandvoort. Flora en vegetatie. In het gebied komen 217 plantensoorten voor. In het gebied zijn 68 vogelsoorten waargenomen waarvan 34 als broedvogel. In het gebied staan 37 manschappen onderkomens uit de Tweede Wereldoorlog, die zijn omgebouwd tot zomerverblijven. Ze vormen geen storend element, en kan spreken van een verantwoorde integratie van verblijfsrecreatie en natuurbehoud. Eens te meer reden voor deze uitzending een nieuwe eigenaar, een projectontwikkelaar. En dan weten we in het algemeen genoeg. We gaan eens kijken met Jaap Kolpa. We zijn nu bij de ingang van het Park en uh, we staan hier nu bij uh, de plaats waar uh, uh, de burgemeester zijn huis wil uh, bouwen. Er is een uh, ontwerpingsstemmingsplan uh, dat uh, hier uh, aan, aangeeft uh, dat er een, uh, een woning gebouwd uh, zou worden. Was, oorspronkelijk was het plan om hier helemaal langs deze weg allemaal huizen te bouwen en uh, dat is ook goedgekeurd. zijn, dat zie, je, dat zie je nu al, uh, daar de stenen liggen, uh, daar zijn ze heel lang aan, aan het bouwen? Dat is je Dat het vroeger dan ook waar ze nu aan het bouwen zijn? Ja, dat was, uh, dat was vroeger ook als Tlorenpark. En uh, daar is nu een uh, bejaardencentrum neergezet. En uh, langs de rand van de weg zijn uh, een aantal villa, villa's verschenen. En nu zijn ze daar ook nog een aantal villa's aan het bouwen. Dit zijn, de, dit zijn dus uh... de, de zomerhuisjes, de, de bunkertjes, voormalige bunkertjes. En die en moeten... de, en, en die worden, moeten he? nou gesloopt worden, ja. Je ziet dat ze uitstekend in het landschap zijn, uh, zijn uh, opgenomen. Ja, dat hebben die Duitsers prima gedaan. Ja, um, maar uh, de vegetatie heeft zich er soms helemaal omheen geslingerd. En uh, ze zijn uh, soms helemaal uh, uit het oog ontrokken. En uh, het zijn eigenlijk geen bunkertjes meer, maar uh, gewoon uh, vakantiehuisjes. Erg klein hoor, erg klein. 4,5 en half bij 4 meter of zo. Zien er niet zo bouwvallig uit, hè? Nee, ze zijn enorm stevig. We kunnen straks misschien wel even op gaan staan. Dat er is geen enkele scheur in de muur. En de, er zijn ramen uitgehakt. En ze zijn dus enorm licht. En ook de ventilatie is uitstekend. Dus er is geen enkele reden voor die mensen om ontevreden te zijn over hun behuizing. Even terug naar de ingang van het kostverloren park. Waar ook de burgemeester wil bouwen. Beide jonge mannen, natuurliefhebbers, hebben daar tegen bezwaar aan getekend. Bovendien wil de nieuwe eigenaar, aannemer de raad, die spreekt voor nog twee anderen, de bewoners uit de bunkertjes hebben. Bewoners die er alleen zomers wonen. Hoe denkt de burgemeester over deze beide zaken, die van hemzelf en die van de bunkertjes? En zijn bewoners. Het opruimen van de bunkers, daar kunnen wij niet in treden. Um, en, um, het tweede punt is: als de eigenaar iets anders met het terrein wil, zal het getoetst moeten worden aan de voorschriften. Dus ja. dat is nog een lange procedure? Jazeker, we uh, zijn het begin van een lange weg. En ik heb begrepen dat er op het ogenblik een procedure loopt een civiele procedure tussen de eigenaar en de bunkerbewoners. Die zullen we ook af moeten wachten en wij ook niet doorheen gaan manoeuvreren, trouwens, waarom zouden we het kunnen doen. Ja, nou, per 1 oktober is de mensen de huur opgezegd, dus ja. dat betekent dat ze weg moeten. Ja, als de rechter daarmee akkoord gaat, is dat zo, ja. En dan... Uh, de gemeente staat zo... buitenspel verder. Ja, buitenspel. Uh, het zou te dol zijn natuurlijk als wij in elke civiele verhouding tussen eigenaar en huurder zouden moeten treden. Uh, dat kunnen we wel natuurlijk als het verband houdt met, met de huisvesting, de zuivere huisvesting, maar hier gaat het om recreatieve uh, elementen. En daar gelden de voorschriften die voor woningen gelden, gelden daar niet voor natuurlijk. Duidelijk is ook dat als er inderdaad een kerf in het park komt, dat voor deze mensen in ieder geval de financiële nou, mogelijkheden niet zo zodanig zijn dat ze daar terug zullen keren. Nou dat weet ik niet. Ik ken de mensen niet, ik weet ook niet wat hun privémogelijkheden privé mogelijkheden zijn. Bovendien weet ik helemaal niks van een caravanpark waar u het nog steeds over spreekt hoor. Want ons heeft nog geen enkel voorstel bereikt van de eigenaar. Dan nou, het is, is mogelijk dat hij ermee speelt met die gedachte hoor. Het is misschien voor u persoonlijk ook wel een uh, aardig idee om te weten. Want u heeft een stuk grond gekocht aan de rand van het gebied waar u zelf wil gaan wonen. En dan krijgt u dus een caravanpark achter de deur. Uh, uh, nu komt er een persoonlijk element in en dan kap ik het af. Oh, is dat, uh... Ja, nee, want er is gisteren een artikel verschenen in de klant waar uh, ik erg gegriefd door ben. Omdat uh, er hele nare dingen worden gezegd waar ik voorkomen buitenschouwen en dat is een hele pijnlijke zaak. Maar ik heb niks gekocht. Ik heb, ze, niks, ik ik heb gekocht. Oh, nou dat heeft de aanslag afgestankt. En het is zo dat mijn vrouw daar in een vreselijk naar toestand weggekomen is. En daarom was ik wat voorzichtig aan het begin. Maar ik dacht dat, uh, dat het een heel ander verhaal was dan het eerste verhaal. U kunt het rustig uh, natuurlijk. Het nou eerste ja. verhaal heb ik helemaal moeite mee. Dat is helemaal nee, goed. maar omdat u zelf. Ja, ik raakte nu zelf in betrokken. Dus hier is mij moeilijkheid. Ja, maar u krijgt dus inderdaad zo'n keer in een paragraaf. Ja, door. nou ja goed. Uh, maar dat wou ik nou juist omdat men daar zo uh, over bezig is. Want er is een nou, ik wist daar niks van toch? Oh, nou ja. Daar was ik wat voorzichtig in. Er is een natuurgroep en die hebben dat hele terrein geanalyseerd en die zeggen dat is een prachtig terrein. Ja. Nou dan kan ik me nog voorstellen dat de vraag is of je dan dat dan als recreatiegebied moet blijven gebruiken. Maar ik zeg erbij dat deze mensen geen, geen schade aan het terrein hebben aangericht, hoor, zo specifiek. Maar er is een bouwstrook, en dat is het enige wat is toegestaan heeft nog, omdat men daar ver mee gevorderd was, een bouwstrook toegestaan. En die ligt langs de straat als scheiding tussen de bebouwing en dat natuurgebied. En als daar een kerf en park komt, dan, dan komt het achter de mensen die daar wonen, of nu aan het bouwen zijn. En er zit inderdaad, loopt die ook? Ja. Oh, nou ja, goed, maar ik neem aan dat u dit, dit gedeelte eronder uithoudt. Uh, in, in, in die bouwstok is één kavel voor mij gereserveerd door het gemeentezuur, wat ik nog niet eens gekocht heb. Maar dat hebben ze gedaan voor de nieuwe burgemeester, omdat men geen ambtswording had. De nieuwe ambtswording? Ja, nou ja, voor het wordt geen nieuwe ambtswording, maar voor de nieuwe burgemeester moest er ergens huisvesting zijn. Ja. En, eh, maar wat, u, wat wordt u dan kwalijk genomen? Ik word me verweten dat ik daar een kaaf wil hebben, en dat ik niet uh, meewerk, en doorstroming, en ik weet niet wat allemaal. En dat ik maar moet blijven zitten waar ik zit. Ja, uh, en dat, dat, dat heeft me erg gegriefd omdat ik vind dat deze jongelui daar zich niet op moet uitspreken als ze niet eerst eerste behoorlijk zich hebben. Dat heeft een, een, een vrij naar artikel. Niet in de persoonlijke sfeer, maar mevrouw heeft het ja, persoonlijk achter. dus dat uh, is een hele nare situatie. Wordt u dus verweten dat u daar niet Vindt in dat ik... het natuurgebied mag zitten? Ja, u wordt mij verweten dat ik daar zomaar kaan voor koop. En, uh, nou als je wel, dat is de burgemeester, die mag alles. Ja. Wij, uh, we hebben weinig natuurbezit, nou is dat een prettig wandelterrein. Huh? En, uh, zou het zou wat waard zijn als dat zo kon blijven, natuurlijk. Maar, eh, maar, maar ja, ik ben een... met projectontwikkelaars in Zandvoort bepaald niet onbekend, in ieder geval. Nee, nee, nee. Er zijn vele soorten. aan de rondgang vervolgen. Een natuurgebiedje in Zandvoort. Diep verborgen daarin 37 bunkertjes die vaak al zo'n dikke 30 jaar bewoond zijn door dezelfde stadsmensen. Van april tot september. Mens en natuur één geheel. Eertijds verhuurd door de kennelijk sociaal bewogen eigenaar jonkheer Quarles van Uffort. Het gebiedje is nu in handen van een projectontwikkelaar. Hij denkt aan een drastische huurverhoging van 400 gulden tot 2000 gulden per jaar, plus onkosten. De bewoners willen niet en worden nu per 1 oktober met uitzetting bedreigd. Vervolgens zou er volgens de nieuwe eigenaar een caravanpark moeten ontstaan. Zeg dan maar dag met je handje. De eigenaar beweert dat de bunkertjes bouwvallig zijn en niets is minder waar. Daarbij komt dat er volgens sommigen in de raad, in de gemeenteraad... Een weg door het gebiedje heen zou moeten. Enfin, de ellende is duidelijk en begonnen. Voor natuur en mens. Ja, dat plantje daar, dat is de salemontzegel, de duinzalemontzegel. Die staat hier heel veel in het uh, Kostverlorenpark. Uh, een nabijgelegen natuurgebied, de Amsterdamse Vlaatleidingduinen, is in 1975 uh, uh, geïnventariseerd door een uh, groep uh, biologen. En in hun verslag noemden zij uh, dit plantje het troepelkind van iedere beheerder. En, uh, juist omdat hij uh, zo moeilijk uh, te handhaven is. En, uh, nou, hier in het komt hij zoveel voor dat als er een beheerder komt, want die project ligt er nu nog onbeheerd bij, dat hij die beheerder dan hier heel veel te willen zou hebben. We zal de wereld eruit zien die, als dit soort mensen het echt voet zeggen hebben, overal. Nou, Hoe zal het eruit zien? Ja. Ja. Als dit, ja, dat is. Uh, het ligt er eigenlijk voor de hand, hè? Als de mensen het voor het zeggen krijgen. Ja, dat hebben het eigenlijk voor het zeggen. En je ziet een steeds grootschaliger maatschappij. Waarin uh, het uh, handelen en doen van de mensen steeds meer opgedeeld wordt, wordt in vakjes. Terwijl je hier in het park hebt integratie van een heleboel verschillende functies. hebt natuur en recreatie. En. Uh, uh, mogelijkheden voor uh, natuureducatie voor de, voor de scholen in de onmiddellijke nabijheid. Hij zegt het zo mooi hè? Hij zegt het prima, hij heeft er ook lang over nagedacht denk ik. <laughs> ja, terwijl wanneer je het, uh, uh, terwijl je uh, toch niet meer naar een nog grootschalige maatschappij toe moet. Hij gaat er gewoon door hè? Niet uit zijn inven. Nee, maar hij is zeer gemotiveerd. Yeah. Maar uh, ja, als ik het simpel mag zeggen, ik geloof dat het, uh, het sleutel voor het uh, geld dat heb je ook weer echt goed toepassing was. Dat draait de hele maatschappij toch weer om de laatste tijd. Zoveel uh, ja, veel geld u uh... Ja, de tonen. dan moet iedereen verwijken. Het is toch zo? Dan gaat het toch ook alleen om bij die mannen die de neerzetten. Nou, wat wil je? Hoe lang bent u hier al? Nou 1947 al. dat is lang geleden. Bent u dat? Ja. Oh, wat aardig. Het kleine meisje wat daar uh, door de duinen. Zeven jaar. <laughs> Uw ouders zijn er aan deze plek. Oh ja. we, hebben wat, we hebben verschillende bunkers bewoond. Maar toevallig de deze vrij kwam dat ik zelf kinderen mocht krijgen. En hoe ziet u dat, die plannen, met die uh, kerken? Nou, ik kan me niet voorstellen dat de gemeente Zandvoort daar toestemming uh, voor geeft. Want als we hier komen om die bunkers uh, af te breken, dan is het van de natuur niets meer over. Want als één... Uh, uh, dat moet opgeblazen worden. Ja. En, en juist rondom de bunkers is het mooi begroeid. En als je dan allemaal die gaten erin krijgt en dan... En het is een terrein voor kervens. Nou ja, dat, die mensen hebben geen uh, echt gevoel voor zo'n wild stukje natuur. Als het er niet is, als ze er nu zouden komen staan tussen de bunkers. Het is nog wat anders, maar nu om die bunkers af te breken. Maar die bunkers zijn toch vochtig, zeggen ze. En bouwvallen? Vochtig. Ja? Zijn ze vochtig? Nee hoor. Maar... Zouden we geen uh, aannemer kunnen vinden die het tegendeel voor ons kan bewijzen? Oh, bouwkundige! Oh. Um, ik heb de brief heb ik in mijn tas zitten. Ga ja, ja. ik hem voorlezen? Ja. Zullen we naar buiten gaan? Het is wel lekker weer trouwens. Het is wel lekker cool binnen hè? Ja, maar ik vind het buiten lekker. Ja, heerlijk. Naar aanleiding van het geplaatste artikel over het Kostelorenpark in Zandvoort van vrijdag 2 juni wil ik graag het volgende opmerken. Als bouwkundige met 45 jaar praktijk. En als oud-bewoner gedurende 16 jaar van een van de bunkerhuisjes... protesteer ik tegen de bewering van de woordvoerder van de nieuwe eigenaren de heer de Raad dat de bunkerhuisjes onbewoonbaar zijn. De muren zijn 44 centimeter dik. De afdekking is van betonplaten van 15 centimeter dikte. We hebben gezamenlijk overal raamopeningen ingehakt, zodat er voldoende licht is. De ventilatie is zodoende prima... ...mede door in de oorlogsperiode aangebrachte schoorsteen en ventilatieopeningen. De bunkerhuizen zijn na 37 jaar intensief gebruik nog in zeer goede staat. Bouwondernemer de Raad moet dit zelf ook heel goed weten. Als de Raad zijn terrein goed had afgeschermd afgelopen winter... ...hadden de qua jongens uit Zandvoort er geen brand kunnen stichten en vernielingen aanrichten. Evenals de verkeerde indruk die hij geeft over dit door de bunkerbewoners beschermde landschap... Want juist door de aanwezigheid van die grote stadsbewoners gedurende 32 jaar is het kosovo het mooiste begroeide stukje duin van heel Zandvoort. En Halma heeft dat gezegd. En de bouw, te Kinder. Wat gaat u nou doen als hij het toch probeert af te breken? Dan ga ik er bovenop zitten. Dat doen we allemaal. Een stukje Zandvoortse natuur. En wat hebben de mensen te verwachten van de politiek? Daar staat de VVD. Wethouder Atema. Ja, Kolpa in Dik Ik vind dus nog echt een natuurgebied. Je hebben er ook een boekje over. over ja, schrijven. een ja, ja. En die zeggen nu ook, uh, er komt een weg doorheen. En de VVD staat er ook helemaal achter. En wanneer er een weg doorheen komt, dan is het helemaal geen natuurgebied meer. Dat uh, bestrijd ik ten eerste. Ik moet de Veluwe maar eens bekijken. Krijgen hij maar van Hoeveelaken naar Zwolle. Ik heb er in dienst gelegen. Ja, nou, toen, uh, toen was het niks in die, die tijd. Maar nu die, die wegen er zijn, waar je prachtige dingen van, van kan maken. Waar je zitjes kan maken. Want een mooi natuurgebied, laten we even zeggen, dat is de Kennemerweg. En de Herman Heijermansweg. Daar lag een bult hè, van een verwaarloosd stuk duin. Waar een achttal, meen ik... Uh, grote bungalows opgezet zetten met een park erdoor. U moet de mensen even nagaan die alles door dat park heen gelopen zijn. Dat weten ze ineens te vinden. Want ze komen niet, maar u heeft daar een prachtig stukje natuur liggen. Dat is gekomen toen ze daar deze huizen gebouwd hebben. En de trap op heeft u een zitje, daar kunt u helemaal over Zandvoort heen kijken. Vraagt u maar eens degene die daar geweest zijn, dan zal horen ze licht dat, zeggen ze dan, want ze weten het niet. Want Zandvoort ligt in het mooiste natuurgebied, zou ik kunnen zeggen, van Nederland. Waar vindt u de waterleidingduinen? De Kennemerduinen. Prachtige natuurgebieden. De Zeeweg, het Koningshof, Elswoud. Vraagt u maar eens aan de mensen of ze er ooit geweest zijn. Ja, er langs gelopen, maar er nooit in geweest. Vindt u het jammer dat er op kost verloren niet gebouwd mag worden? Uh, uh, uh, voor uh, de vele, voor de honderden. Helaas dat ik het zeggen moet. Mensen die in een schrikbarende woningnood zitten, zeg ik ja. Zeg ik zeg ja, het is heel ernstig dat we dit niet kunnen gebruiken om daar wat mee te doen. Dat zeg ik speciaal voor die mensen... ...die geen woning hebben. Want u heeft geen voorstelling... ...hoe schrijnend de woningnood in Zandvoort is. Met geen pen te beschrijven. Maar natuurgebieden hebben we ook niet zoveel meer in Nederland? Wij hebben in Zandvoort, ik heb het net gezegd... ...we hebben één stuk natuurgebied. Ik heb het u net genoemd, wat voor natuurgebied of er is. Maar we wensen er niet naartoe te gaan. We wensen... Daar niet naartoe te lopen. We wensen dat niet. Ik wel. U heeft aan mij hier, de natuurman. Ik kom er vaak. Ik kom er veel. Ik kom wel in die natuurgebieden. Maar als ik de mensen vraag. dan, dan zijn kennis, weten niet, komen er niet. Ze rijden met een rotvaart langs, zoals we dat noemen. De zeeweg langs. Ze komen niet in die cannaberduinen. Ze komen niet bij die bokkendorens. Ze komen niet in dat Koningshof en ze komen niet in Elsma. U heeft hier een natuurgebied liggen, een van de mooiste van Nederland. En er is het Kors van -Loren Wandelpark, want zo blijf ik het noemen, een heel klein onderdeeltje van. wanneer het Kostvloorpark zou worden gebouwd, dat het geen groot verlies is voor Zandvoort? soort. Nee. nee, dat zou je een prachtig gebied kunnen maken. Met alles erop in de aan. Daar zou je echt een, een gebied wanneer je daar een, een, een, een huizenbouw mede krijgt met een parkje, een vijvertje wat je daarin een, in zou kunnen krijgen. een paar ja, wandelpaden die je daarin hebt, dan zou je daar een, een, leuk, een leuk gebiedje kunnen, kunnen creëren. Hè, het is het, het, het, hetzelfde als je. De, ja, goed, het ligt op een ander terrein, maar het Wilhelminenpark wat we hadden, wat een stuk woeste duiterrein is, daar zijn in de loop der jaren vanaf 1950 huizen gebouwd. Er zijn wat straatjes, er zijn wat bomen gekomen, er zijn een paar bankjes neergezet. Dat zou je hier. ...veel anders kunnen maken, precies zo als je op het ogenblik die Herman Heidmansweg, Kennemerweg hebt. Dat stuk gebied, daar heeft u, maar niemand kent het hoor, niemand weet het, want iedereen raast er langs. Ga daar eens kijken of je daar kan krijgen om iets te creëren, dat is een veel kleiner stuk gebied. Wat je daar kan creëren om een natuurgebied te hebben, met woningen, met een mooie trap naar boven, met een zitje, met een geweldig, weet je niet wat je ziet. Ja, met een uitzicht, want ook dat is natuurlijk belangrijk. Dat kan je maken. Ga daar maar eens kijken. ook ik... In het Kostelooftpark? Ja, dat zou je in het Kostelooftpark kunnen doen. Daar moet je natuurlijk wel mensen voor hebben die daarover uh, uh, kunnen adviseren natuurlijk. Hè? U, en zijn... U bent zelf makelaar, hè? Ik ben uh, van mijn beroep is makelaar, ja. En welke... Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met, uh, met bouwen van huizen. Hè? Want ik bouw, ik bouw geen huizen voor, dat doe ik niet. Het, het gaat mij hier om een stuk gemeente. Ik zit voor de gemeente, ik zit niet als makelaar. Dat heeft, dat heeft er niks mee, ja, mee, mee doende. Welke uh, portefeuille heeft u? Ik heb de portefeuille van uh, openbare werken, publieke werken zoals dat heet, woningbedrijf en grondbedrijf. Mm. Dat is mijn portefeuille. En u zei, we gaan woningen bouwen. Wat voor woningen zouden er moeten komen? Nou, eh, ja, goed. Je moet natuurlijk dat in een, eh, in een bestemmingsplan moet je dat vastleggen wat je daarin gaat doen. Dat is, eh, daar kan je, je kan daar wonen, je zou daar, eh, sociale woningbouw is een moeilijk haalbare zaak tegenwoordig. Iedereen spreekt ook een sociale woningbouw, maar het is niet meer te betalen. Want niemand wil in een uitgemergelde woning zitten en een merk ook tegen. Je zou in de premiesector kunnen werken, en vrije sector. Er zijn genoeg zandvoorters die graag willen bouwen. We zitten niet te wachten op Amsterdammers, want we hebben, we hebben een lijst van 156 mensen die we laatst hadden die graag willen bouwen, ingezeten. Maar dat worden dus vrij dure woningen dan? Eh, wanneer iemand een woning wil bouwen, ja, dan worden dat, eh, maar dat is de ingezetene zelf, maar ik krijg wel een doorstroming. is ook verwaarloosd. niet door deze mensen want zodra als deze mensen er wonen gaat het goed, maar zodra als de mensen met september weg zijn dan begint de narigheid dan lopen ze er met paarden doorheen de, brom, de bromfietsers maken er een crossbaan zoals de jongens dat noemen doorheen. er worden fikkies gestookt nou fijn een enorme bende, brand wordt er gesticht et cetera want er is geen bescherming van dit natuurgebied er, kijk, dat zou dus mooi zijn. Vroeger, toen was het een natuurgebied, toen was daar een boswachter in. Maar die is er alleen, want u kunt geen boswachter meer krijgen, want niemand wil boswachter worden. Nee, want we schelden allemaal wel zo, maar wil niemand willen doen. En ik heb net aangehaald het Vijverpark. Daar hadden we vroeger een mannetje voor in gemeentedienst, maar u kunt ze niet meer krijgen, want men doet het niet meer. En zodra u er geen toezicht in heeft, niet een voldoende toezicht. Mensen die wat te zeggen hebben, gaat uw natuurgebied naar de knoppen. Rond een stukje natuur. Waar staat het CDA? Uh, wij vinden het uh, zeer uh, teleurstellend dat uh, het CDA of afdeling CDA van in Zandvoort uh, zo weinig uh, oog heeft voor, uh, de, uh, voor de natuur en voor het natuurbehoud. Hebben jullie daar persoonlijk directe contacten mee gehad? Ja, we hebben de heer uh, Van As van het CDA daar wel eens over aangesproken, maar hij zegt uh, wij, uh, wij vinden dat uh, die weg voor moet gaan. Dat uh, hij uh, weegt uh, de betere verbinding, die uh, kent hij een uh, zwaarder belang toe dan uh, natuurbehoud en recreatie. Gods eigen natuur. En zo dadelijk de P van de A. Eerlijk is eerlijk. Waar gaat het om? 37 bunkertjes. Keurig verborgen door de Duitsers onder zandhopen, Duinen. En hoogopgaand struweel. Eén met de natuur. Bunkertjes. Wit geschilderd. Eén raampje links. Eén raampje rechts. Deurtje in het midden. Daarboven de naam. De uithoek. Bijvoorbeeld. Berenhol, de vijverhut, de schelp, de witte raaf. Eén daarvan bezoeken we, op zoek naar echte, eerlijke emoties. Kunt u het wel weten, laten zien? Even. Uh, nou, hij is gestuurd, hij houdt hem blijven tegen. Ja. Oh, naar Kijk eens. Kijk, ik leef nog langer dan we daar... Oh, dus hier hebben we stoelen gestaan. Daar is een tweepersoonsbed. Daar is een eenpersoonsbed. Hier zijn onze kasten. Hier is onze aanrecht. En bouwvallig gestuurd hoeft het niet te worden. Nee. U staat niet de hele dag uh, met uw uh, handen op. Nou, nee, nee, nee, nee, nee. Dus ik bedoel, dit was het bouwvallige. Ja. Dus u ziet het hier, vindt u bouwvallig? Nee. Geen schuur in, de muren niet uh, Met de beste wil van de wereld. En mag overal wereld. kijken. Nee. Uh, of er een schuur in zit. Dat zijn ik mijn lamp. heb Nou ja, dat kan nee. iedereen overkant. Ik kan En dat zijn hele echte. Ja. Dus u ziet, er is toch echt niets bouwvalligs aan. Uh, als er gezegd wordt we hebben geen ventilatie genoeg, dan zitten u het hier en dan zitten u het daar. Dat erin... Dus uh, we stikken hier niet. Nee, nee hè? Nee, bent u toch van overtuigd? En, dan niet en ook niet vochtig? En ook niet van. dat ziet u. Als het koud is heb ik een kacheltje. Ik heb ook nog een oliehaard, maar ik vind een kacheltje mm -hmm. ja, lekker met hout en kolen. Vind ik het gezelliger. Nou, ziet u vocht? Voelt u langs mijn muren eerst, anders gelooft u misschien niet. We kunnen allemaal overtuigen. Dus dit is gewoon behang. Dit is papier, hè? Dit is gewoon papier. Als het vochtig was, had het er afgelegen, hè, meneer? Ja. ja. Dus voelt u het, bekijk het. Heb ik iets van. Uh, heb ik schimmel in mijn kast? Dat is mijn glazen kastje waar ik alles in moet hebben. Dus je kunt zien dat hier geen vocht is. Nee. Geen schimmel. Even geen schimmel. Kijken. Wil u ergens onder kijken nee. van het schimmel? Nee, schimmel iets? Nee, nou. Ik ben nee. nou, helemaal overtuigd. Nee, nee, nee. nee. moet je goed Helemen. luisteren. Ja. Anders zeggen ze bij wijven spreken: u neemt de boel in de maling. Ja. Uh, u ziet, uh, ik heb Ons helemaal. Geen schimmelkreet, geen vocht. Even kijken. Oh, even, even, kijken. Even, kijken. even overtuigen. Nee hoor, niks. Nee. Geen vacht meneer. Geen vacht. Dan gaan we een kopje thee zetten. Ja. overtuigd dat ik kunt niet in mag, maag Zo, gaan we lekker zitten. Zo, de stoel. Ja, wil je in de zon? Dit is een stukje unieke natuur. Dit krijg je toch nergens meer? Waar vindt u dit? Zoek dus een stukje in Zandvoort. Is er nog één stukje dat je zegt, nou dit is er of dat is er, is toch een uniek stukje. Gaat u ervoor vechten? Uh, moet u worden. Ik woon hier nu 28 jaar. Ik ben er dolgelukkig mee. We kregen hier vroeger enkel deze bunker als de kinderen wat mankeerden. He, dus als het op dokterentest ging, dus dat kinderen hadden het nodig om buiten te zijn. Dan moest je hier vier, vijf maanden moest je met je kinderen buiten. Wat voor ons toch echt niet te betalen was. Want moet door. Er zijn gewoon maar arbeidersmensen. Ja. Nou, het ergste was natuurlijk als je hier al de jaren zit. En je gaat die onttakeling zien van het park. Dus dan kom je en dan zie je de vijver. Eh, wat bij het park hoort. En die gaat dan. Dus je vissen... Eerst de kleine eenden er gisteren allemaal uitgehaald, de grote eenden zitten. Wat er mee gebeuren moet weten we natuurlijk ook niet, want die zitten daar. En dan krijg je de ontluistering en je ziet een buldozer op je afkomen en nou ja, daar gaat ie. He, een rotsblok krijgen ze minder vlug uit, dus die wordt nu in stukken gehakt. Nou, ik ben er gisteravond naar toe gegaan en ik denk dat is voor het laatst, Die ziet hem niet meer terug. Maar het park, het hoort toch allemaal, we, we horen bij de natuur, de park, de vissen, alles hoort hier. We hebben vroeger apen gehad in die kooi. Toen gingen die weg. Toen hebben we later hebben we de duiven in gehouden. We hebben de kippen in gehouden. Het hoort hier, de natuur horen de beesten in. Er hoort niet op gejaagd te worden hier. En de beesten horen hier. Die horen net zo goed als wij ook hier. Dus je was erg treurig vanmorgen. Ja. Nou, gisteravond heb ik lopen huilen. Toen wist ik nou voor het laatst dat ik hem zie. He? Dan, dan zeg je nou, nou is het gebeurd. Gisteravond helemaal rond gegaan. Ik denk... Dat zie je nooit meer terug. He? Die ontluistering... Nee, je ziet het nooit meer terug. Van mij hoeft het niet meer... Ik hoef het niet meer te zien ook. En als ze het nu misschien hadden gedaan dat je zegt... Wij we spreken, je waar in Amsterdam. En ineens sta je voor het feit dat je die huizen daar ziet staan. Maar nu? Nee. Nee, nee, nee. U vindt het ook wel een beetje uw uh, eigen park, hè? Ja, heel veel. Heel veel. Want alles wat ze eraan doen, gaat jezelf aan. Want het is... Een kleine mensenleven. Mijn zoon is van uh, één jaar en nu is hij 29 jaar. Dus u ziet, uh, dit is gewoon een mensenleven wat ertussen is gekomen. En dit kunt u je niet afnemen. Ik heb het gehad, maar ik hoop het nog langer te houden. Waar of niet? Of vindt u het niet uniek? Dat is het. Weet u zo'n mooi stekje van me? Heel Nederland? Nee. nee. Uniek vind ik het. En ik vind. Gesteld dat wij daar moeten, dan wordt het nog te blijven bestaan voor de Zandvoerders. Want dit stukje, waar je ook zoekt in Zandvoerd, is niet zo'n uniek stukje als dat hier is. Deze mensen, alle Zandvoerders, moeten er gewoon voor vechten dat dit mooie park behouden blijft. En is het niet voor ons, dan is het voor de mensen. Het komt ze toe. En dan de P van de A, partijvoorzitter Tonen. Uh, ja, ik weet wat, uh, wat de plannen zijn. Uh, kijk, het is gekocht door uh, drie speculanten. Twee architecten en een bouwondernemer. Dus je mag aannemen dat hij er uh, wel wat leuks mee wil doen. Voor hem dan. Zoals uh, villaatjes of zo, vakantiebungeloos. Uh, de aanwijzing is op dit moment in ieder geval nog steeds van kracht. En die aanwijzing zegt het natuurgebied. Uh, met uh, recreatie te land. Nou, het uh, natuurgebied daar ben ik het volledig niet eens. Ik vind dat een natuurpark moet blijven. Dat vindt ook de PvdA overigens. Uh, maar die recreatie te land, daar uh, zijn nog wel wat moeilijkheden mee. Want recreatie te land, daar kun je onder verstaan dat mensen daar mogen wandelen. Maar je kan er ook onder verstaan dat er een motocross georganiseerd wordt. Dat is ook recreatie te land. Het lijkt me niet zo uh, zinvol om in een natuurgebied uh, bijvoorbeeld een motocross te organiseren. Of uh, leuke vakantieweekendjes voor horde uh, Rotterdammers met barbecues en zo. Binnen de kortste keren zou het park uh, naar de knoppen zijn. Uh, maar dat moet gewoon niet gebeuren. Die bunkers moeten daar blijven. Die bewoners die daar zitten, die mensen die daar huren en die eigenlijk uh, sinds zij daar zitten uh, de zaak beheren en onderhouden. Nou die moeten daar blijven zitten. Uh, tegen een redelijke huurprijs en uh, het natuurpark moet zo blijven zoals het is. Dus zonder bijvoorbeeld ook die doortrekking van die weg. Die Herman Heijmansweg die men wil doortrekken. Met andere woorden, er mag eigenlijk niks mee gebeuren. Het moet zo blijven liggen. Maar uh, er zijn ook uh, andere paden te bedenken uh, om Noord te ontsluiten. Uh, dat dan net zou lopen rondom het kostverloren park. Maar Dat vind denk ik een technische uitvoering. Uh, maar dat moet je wel onderzoeken. Maar in ieder geval geen doortrekking van de Herman Heijmansweg. Daar zullen we ons tot uh, het eind toe tegen verzetten. Zo nu en dan wordt er gesproken over een caravanpark. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld met zo'n caravanpark? We gaan eens even kijken, bij de buren, naar de caravans. Wat kost het nou om hier te staan? Wat het kost, dat ligt uh, aan de omtrek van de caravan. Dus de aantal meters betaal je dus. Dus uh, de breedte en de lengte. En wat er dus omheen uh, komt, uh, nou ja, daar dus zorg je er zelf voor. Dat kun je zo slecht en zo mooi, uh, zoals je dit zelf wil uh, maken. Uh, wat kost het u nou per jaar hier Mijn staan? Mijn kost het, uh, even kijken, zoiets boven de duizend gulden. Per jaar? Dat uh, geldt dus per jaar, maar we staan er maar vanaf uh, april tot en met oktober. 1 oktober zo'n beetje. Dus uh, eind september moeten we er dus vanaf zijn. En dan uh, blijft het uh, achter, wel bewaakt. Maar voor de rest, uh, nee, dan mogen we er pas weer in uh, in april. Als je Rantie daar niet tegen kunt, echt helemaal niet, hè? Nou, dan moet je in je kar van gaan zitten, natuurlijk. Ja, dan moet je niet buiten. Dus. Dan moet je niet uh, buiten gaan zitten als je, als je daar echt van houdt, hoor. Ja. Dus dat je daar hinder van onder vindt. Ja. Maar ja, je gaat naar buiten, denk ik, om buiten te zitten. Je gaat ja. niet naar buiten om in je kar ja. te zitten. Ja, nou, de meesten trekken hier ook. Uh, Weg hoor, ja. of een zandvoort of of. Maar als je hier binnenkomt, hè, dan ja. warrelt het voor de ogen van allerlei bepalingen, verboden. Dit mag niet, dat mag niet. Ja. De hond, pas op de hond, 50 cent entree voor bezoekers. Ja, inderdaad. Als Ik, ik sta ja. hier ja. eigenlijk illegaal. Ik had 50 cent moeten betalen natuurlijk. Maar ja, ja. ja, niet ja. van gekomen? Ja, dat is wel zo. Dat ja, ja. Buiten... mag weinig hè? Ja, er mag weinig. Je moet je aan bepaalde regels houden natuurlijk. Ja. Ja. Het lijkt me ook een ideaal gebied toch ook voor de burenruzie. Ja, nou en of? En dat is er ook eens wel geregeld hoor. Nou en of? Ja hoor. Maar uh, als er dus bijvoorbeeld uh, hier een karavijn dwars doorheen moest, hè, hm? dat heb ik dus ook vaak gehad, omdat ik hier dus niet zo gunstig sta. Nou hebben ze over het algemeen allemaal nieuwe caravans. Hm? Maar dit jaar die laatste die er achteraan staat. Hm? Die is er het verleden jaar opgekomen. Nou, Die gaat dan dwars door je hek heen. En daar heb je niets over te vertellen. En of je nou rozenstruik hebt staan of, of noem maar op. Dus ze rijden dwars doorheen. Want het is niet van jezelf. Ja, ze zeggen het. je betaalt uh, de omtrek van je caravan en wat er buiten is. Ja, al maak je het dan nog zo mooi. Al maak je er een sprookje staan van. Als er een caravan doorheen moet waar dus ook weer financiële voordelen aan vastklampen voor de stichting. Ja dan, dan, dan, dan, ja, dan reizen we er dwars doorheen. Wat is de PvdA op dit moment aan het doen bijvoorbeeld? Uh, nou, in eerste instantie, uh, we hebben, maar dat is dan een stukje verkiezingsprogramma. In ons verkiezingsprogramma hebben we uh, wat zaken staan over uh, milieubeheer. En uh, we hebben uh, als een van de zaken bij de onderhandelingen over de collegevorming, hebben we dat als... Uh, thema ingevoerd waarvan wij vinden dat het in het programma moet worden opgenomen. Daarin staat vermeld het Kosvoerdenpark, dat het Kosvoerdenpark moet worden behouden als, eh, als natuurgebied, als natuurpark. Uh, nou, dat houdt natuurpark houdt in, geen weg, geen verandering van, van wat er nu gebeurt, geen kern van kampen, geen villa's. Uh, dat houdt, houdt tevens in dat uh, de mogelijkheid er moet komen dat het hele stukje waar die burgemeester wonen komt. Teruggaat naar het Park. En uh, dat is voor ons een zwaarwegende zaak. Daarnaast zijn we met andere dingen bezig. Uh, er gaan geruchten dat. Uh, vandaar dat ik het straks al zei. Dat uh, de aanwijzing van is althans nu nog geldig is. We gaan geruchten dat in Den Haag er al concepten zijn. om dat, uh, uh, um die aanwijzing terug te draaien. Nou, dat zijn geruchten. Die onderzoeken we. En uh, mocht blijken dat het inderdaad. Uh, uh, op gronden stoelt, dan zullen we stappen ondernemen om, om dat ongedaan om te maken. Maar of het zo is, is nog en, maar de vraag. Het zijn geruchten. En wie heeft die concept ingediend dan dan? Uh, nou, daarover moet ik ook nog erg vraag blijven. Uh, het zijn constant geruchten van, of constant. Het zijn een aantal geruchten van, van, van uh, er is uh, iemand in Den Haag geweest, en dat zou een burgemeester zijn geweest. Of het deze is, of de vorige, dat weet ik niet. Uh, of het überhaupt waar is, weet ik niet, maar uh, er is een verhaal, in ieder geval een, een concept dat uh, terugdraait, de aanwijzing van gratis dat het Godsvoren Park Natuurgebied is. Nou, en daar zitten we nu op dit moment ook achterin om daar achter te komen. En dat is natuurlijk een vrij belangrijke zaak, want als dat zo zou zijn, dan uh, moeten we alles in het werk stellen om uh, dat te voorkomen. En om alle beroepsprocedures daarvoor al meteen uh, te onderzoeken, want dat zou te gek zijn. Hmm. Hoeveel zijn jullie er al mee met uh, dat onderzoek? Nou, daar, zijn, daar hebben we toevallig uh, twee, drie dagen geleden hebben we daar, uh, uh, over vergaderd. En uh, er zullen vragen gesteld worden, althans, uh, we zullen onze kamer, Tweede Kamerfractie inschakelen om uh, te kijken wat daar van waar is. En ik neem aan dat inmiddels, uh, dat, doe ik niet, dat heb ik dan, dan niet uh, zelf opgenomen, dat doet iemand anders van het bestuur... Ik neem aan dat, uh, dat die vragen inmiddels uh, zijn doorgespeeld en dat men daaraan werkt op dit moment inderdaad. Ja. Ja. tegen het raam pikken en zeggen nou daar zijn we hoor deze dus komen we er even uit uh, ja, je ze enorm die beesten zijn geweldig tam. en vooral als we dus in september weggaan nou ja dan komen ze gewoon op je af hè? en vroeger werd hier er nog wel gejaagd en uh, dan heb ik dat altijd een vreemde sport gevonden want deze beesten die komen erg waantwoordig, ja. Vinden, uh, ik vind ze zo mooi. Dus, uh, al, tenminste vind ik het al zonde om zoiets moois dood te schieten. Kapot te maken. Maar ik vind het ook een kunst. Nee. Hoe heet uw uh, bunker? B het Berenhol. Ja. Hoe komt dat? Nou, mijn naam is Berenhout, hè. Oh, ja. En... Uh, we hebben het er een beetje van afgeleid. We zagen het hoor, hier, kwamen, we zagen het als een, uh, toch wel als een hol, omdat uh, alleen de, de voorgevel staat vrij en de rest uh, is verdwenen in het in duin. Ja. Maar waarom moeten ze nou eigenlijk uit, hier? Waarom moeten ze nou weg? Ja... Eh... Uh, uh, in eerste instantie, ja, de huur is toch opgezegd per 1 oktober? In eerste instantie is het natuurlijk dat wij ons niet... Bij, eh, ...voetstoot bij ons bij de, bij de eisen van de nieuwe eigenaar hebben neergelegd. Hè. En hij eh, zoekt alle mogelijke redenen om dat waar te maken. En, en dat, nou ja, dat raakt Kant nog wel. De meneer de raad die stelt, die heeft nou weer een andere strategie. Eh, wij praten tot nu toe altijd over de huur. Maar, uh, maar nu zegt hij, die dingen wil ik weg hebben en uh, ik ga er uh, proberen een van kamp van te maken. Als ik daar dus uh, van de gemeente Zandvoort medewerking in krijg. En uh, toen ik uh, tegen meneer de raad ook zei uh, dat als hij zich op een maatstaf van camping uiteindelijk stelde. En uh, dat hij dan nu het publieke werken van Zandvoort zou moeten bellen om die beerput leeg te maken. Toen had hij ook zo'n kernachtige uitdrukking en toen zegt hij, kijk eens, zegt hij, ik moet niets, hè? Hij zegt, jullie maken die dingen vol en als je niet door de stroom wil lopen, dan zal je ze leeg moeten maken. Ja? Ik ben die ja. dat hij gelijk heeft, hè. <laughs> ja, ja, goed. Ik denk dat daar, het is in ieder geval zo is dat in Nederland nu nog, ja. dit soort dingen gewoon volgens de wet kunnen. Nou ja, uh, kijk. Je moet het hebben van een sociaal bewogen rechter om een uitspraak te krijgen ja. die iets genuanceerder is. Ja, daar hoop ik ook op, ja. Hè? Dit is, ik, dit is nog geen geval op zichzelf. Hè? Want ik zie het gewoon als een, uh, een schakel in een keten. Hè? Ik heb daar dus uh, uit de krant gehaald van de laatste jaren. Eer verleden jaren was het een, uh, een soortgelijk gebied in Kamperduin op een en nu las ik in Parool, las, las ik dit jaar, las ik uh, een, een soortgelijk gebied. Mensen zaten hier in hun eigen huisje en alles in uh, de Witte Raaf. En dat was in Kamperduin, geloof ik. Of Egmond binnen. Uh, dit is een ontwikkeling die, nou ja, dat gebeurt langs de hele kust. En men struint dus die kleine kampeerterreintjes, af. En probeert daar dan uiteindelijk een bouwgrond uh, van te maken. Dus, meneer de Raad, gebeld. Met de Raad. Dag, meneer de Raad, met Wil van Eerven van KRO Radio. Ja. U weet dat er actie gevoerd wordt, een beetje. Wat ja. vindt u daarvan? Ja, daar ben ik bij Ja, wat vindt u daarvan? Ik vind het, uh... Nou, ik vind het onjuist. Ja, waarom? Ja. Ik vind uh, dat terreinen hebben wij aangekocht. En uh, die mensen zitten daar uh, op ons terrein. En dat vind ik onjuist. Ik vind uh, als je privé uh, privégrond hebt... Dat, uh, en je kunt niet met elkaar tot een redelijke overeenstemming komen... dan, uh, dan moet men uh, elkaar vrij laten. Yeah. Ik vind dat je prioriteit in het leven moet stellen... dat het belangrijker is dat de mens want, als dat hij naar een boom kan kijken, want hij kan er niet onder slapen. Maar in het huis wel. Nou, hebt u gezegd in de volkskant, geloof ik, dat die uh, bunkertjes bouwvallig zijn en instorten. Ja, ik u ook, ja, dat is inderdaad zo. Dat is eigenlijk asociaal. Om, ik snap ook de mensen niet hoor. Ik zou de mijn kinderen nooit in willen laten slapen. Ja, ik ben ze erin geweest. Ze zijn donker, ze ja. zijn vochtig, ze hebben geen ventilatie. En uh, ze staan er al 30 jaar. En, uh, wat, wat bent u van plan? Dat de nou, moet moeten uit, dat, uh, dat is heel vaag, want ik zou je vertellen, zolang die bestemming niet verandert, dan uh, heb ik niet zo gek veel plannen met het terrein. Je, denkt, je kunt een open recreatie bedenken, je zou je misschien kunnen vragen om een, een, een tennisbaan in te leggen, of... Uh, Wat vindt u ervan, dat u, uh, u wordt uh, door die mensen wel een beetje gezien als de boeman, hè? Ach, ja, maar dat is, uh, dat is ook natuurlijk ook wel begrijpelijk, hè? Ja. Kijk, als je jarenlang iets uh, altijd gehad hebt voor niets, uh, en je moet er dan eens voor gaan betalen, dan ben je natuurlijk een beetje de poeman. Uh, maar je zou het ook andersom kunnen uh, draaien, de, uh, de, de... Kwanis is altijd de grote Sinterklaas geweest in, in Zandvoort. Uh, en ja, dat houdt een keer op. Ja. Oké, okay. ja? hartelijk bedankt. Goed. Sinterklaas is dood, leven meneer de raad. Twee adressen nog, want goede raad is duur. Voor informatie, de werkgroep Kostverloren Park, Heijenplantsoen 8 in Zandvoort. En dan is er nog een groenboek, en dat heet Groenboek Kostverloren Park. Het is te bestellen uh, bij... Uh, het kost 3,80, laat ik het zo zeggen. 3,80 op postrekening 366 74 25, ten name van J. Kolpa Amstelveen. En dit programma werkte mee Jaap Kolpa, Dick Bol, Doreen de Vaan, Peter de Bie, Sita Kool, Ruurt IJzinga en Wil van Eerven. rust.